Eerder drongen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken al aan op de vrijlating van Morsi. Sinds hij begin deze maand door het leger werd afgezet, wordt Morsi vastgehouden op een onbekende locatie. Gisteren maakte Ban Ki-moon ook bekend dat de burgeroorlog in Syrië al aan meer dan honderdduizend mensen het leven heeft gekost. Hij deed nogmaals een beroep aan alle partijen om het geweld te stoppen en zo snel mogelijk vredesbesprekingen te starten. We moeten dit tot to einde brengen. De militaire en violente acties moeten... Be stopped by both parties, and it is dus imperatief to have a peace conference in Geneva as soon as possible. Burgemeesters vinden dat minister Opstelten zich te veel bemoeit met de inzet van de politie.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 De Spaanse koning Juan Carlos heeft gisteravond een bezoek gebracht aan het ziekenhuis van Santiago de Compostela. Samen met zijn vrouw bezocht hij slachtoffers van het treinongeluk van woensdagavond en hun familie. De koning zei dat heel Spanje meeleeft en dat hij hoopt dat de gewonden snel weer beter worden. de worden. Er liggen nog altijd bijna 100 slachtoffers in het ziekenhuis... van wie een aantal in kritieke toestand. Dodental is opgelopen tot 80. Een van de machinisten ligt ook in het ziekenhuis. Hij wordt vastgehouden tot hij een verklaring heeft afgelegd.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 Maar ook een tijd waarin families en vrienden bij elkaar komen. Minister Hennis van Defensie vaart volgende week mee... tijdens de botenparade van de Gay Pride. Het is voor het eerst dat een minister van Defensie meedoet aan de parade. Hennis wil met haar deelname duidelijk maken... dat iedereen bij Defensie zichzelf moet kunnen zijn. Hennis zei eind vorig jaar al dat ze dit jaar wil meedoen. En nu heeft het ministerie bevestigd... dat ze er op zaterdag 3 augustus in Amsterdam dus bij is. In Rio de Janeiro is Paus Franciscus officieel welkom geheten op de Wereldjongerendagen van de Rooms-Katholieke Kerk. Op het strand van Copacabana werd hij toegejuicht door bijna een miljoen mensen. Jongeren van alle continenten spraken de Paus toe. Namens Europa deed de Utrechtse biologiestudenten Annemarie Scheerboom dat. Namens alle jongeren uit het continent Europa wil ik u van harte welkom heten op de Wereldjongerendagen. Ze hield verder nog een korte toespraak dus in het Nederlands... al had ze de teksten van niet zelf geschreven. En daarna werd ze door de paus omhelst. De student had ook een cadeautje voor hem. Een zelfgemaakte roze portemonnee. Dan het weer. Het wordt opnieuw broeierig warm. 26 tot 29 graden. In de loop van de dag neemt de kans op stevige regen en onweersbuien toe. Kan gaan hagelen. Het regen lokaal hard. En er zijn forse windvlagen mogelijk. En ook zaterdag en zondag blijft het broeierig, met soms zware onweersbuien. Jolanda van der Velde bij de ANWB in een vrachtwagen zorgt voor problemen. Ja, dat is op de route A27 van Gorkum naar Almere. De weg is voorlopig dicht tussen knopen Rijnsweert en Hilversum. Hij is eerder al vannacht gekanteld. zijn nu druk bezig met bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Almere kan het beste omrijden via Amersfoort. Ook de andere kant geeft dat aardig wat vertraging... want daar is de ook dicht tussen Hilversum en Beeldhoven. Daar staat nu inmiddels 5 kilometer. Ook daar geldt het beste omrijden via Amersfoort... Uh, ik heb nog even verder geprobeerd te achterhalen wat de oorzaak is. is onbekend. Ik zie oh. ergens in de media rondslingeren. Misschien was een chauffeur in slaap gevallen. Maar ja, daar kan ik verder eigenlijk niks over. Uh... Nee, dan weten we, nee, we het gewoon niet. Dat moeten we, we het niet zeggen. Niet. Uh, ja, dan nog de misbanken in de provincies Groningen en Drenthe. Dat is alles. Dankjewel, Jolanda. We hebben nog meer nieuws voor u. Want op deze hete dag komt er waarschijnlijk een besluit over... waar de nieuwe ijstempel moet komen. Heerenveen, Zoetermeer, Almere. Zet de radio harder.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Trainer Jan Wouters aan het eind van het vorige seizoen... toen FC Utrecht via de play-offs Europees voetbal haalde. Dat we zo ver zouden komen als het nu gebeurd is, dat had niemand gedroomd. Maar uit die droom zijn ze ruw wakker geworden. De droom is een nachtmerrie geworden. Maar beginnen met het treinongeluk. De ramp met de trein in Santiago de Compostela heeft in de gemeenschap daar een diepe indruk achtergelaten. Feestelijkheden in de stad werden grotendeels afgelast. Maar toch gaat het leven door, het gewone leven. Zeker gezien de duizenden toeristen die het historische stadje bezoeken. De terrassen zitten vol, ver weg van die onheilsplek. Op deze plek, de plek waar ik nu sta, gaat het werken gewoon door. De trein... De gesneuvelde trein wordt in stukken gehakt en uiteindelijk stukje voor stukje weggetakeld. Hier gaan die werkzaamheden nog wel eventjes door. Een paar kilometer verderop in het oude centrum van Santiago de Compostela gaat het leven ook gewoon door. Mensen wandelen door de smalle straatjes van de historische binnenstad. Ze eten, ze drinken en ze lachen. Sommigen lijken zich amper bewust te zijn van het feit... dat een paar kilometer verderop 80 doden vielen bij een tragisch treinongeluk. Maar de inwoners van Santiago de Compostela... We weten echt wel dat deze dag is veranderd. The ambiente is the eye. Después of the accident is in Holland, in which the world is a very good idea. Al hier is er geen andere sfeer in de stad. De toeristen zijn er nog steeds. Weliswaar zijn de grote feesten afgelast, maar de activiteiten in de Grote Kerk zijn gewoon doorgegaan, zegt deze man. De activiteit van de cathedral nooit kan het De activiteit van de cathedral zijn op ritmo. Of deze feestdag. Voor goed is veranderd. Nee, zegt hij. Het leven gaat gewoon door. En wel voegt hij nog eventjes toe... de koning kwam hier om zich op de foto te laten zetten. En dat geldt ook voor de premier. Maar het gaat om de reddingswerkers. Die zijn belangrijk, zegt hij. Het belangrijkste is niet voor jullie. Het belangrijkste is dat de professionele mensen die de heren zijn. die het heel goed doen. Dat is het belangrijkste. Bij een ander restaurantje zit een jong stel te praten en te eten. Het treinongeluk is in hun vriendenkring het gesprek van de dag. In mijn caso sí todo el día, todo el rato. Hoe kon het gebeuren met zo'n moderne trein, met zulke goede veiligheidsmaatregelen? Het is een hele trieste zaak. Volgens deze twee mensen is deze feestdag in Santiago de Compostela wel zeker vergoed veranderd. Ze zullen zich altijd herinneren aan die ene dag, of het nou 10 of 25 jaar geleden was, de dag van het fatale ongeluk. Het zal altijd herinnerd worden. Cada 25 de julio nos acordaremos de que el año pasado hace 2 años hace 25 años bestial en 40 de España het beste voorbeeld van het feit dat het leven gewoon doorgaat in Santiago de Compostela zijn een stel dronken Engelsen luid zingend op het terras. Het verslag was van Paul Zanders vanuit Santiago de Compostela. Na half acht praten we met een machinist over dat ongeluk. Het is vandaag, het is 26 juli, de drukste dag van het jaar op Schiphol. Een slordige 180.000 passagiers worden er verwacht. Hoe doen ze dat dan op die luchthaven om te voorkomen dat er een chaos ontstaat? Onze verslaggever Mark Hamer is op Schiphol. Mark bereiden passagiers zich ook uh, daarop voor... door bijvoorbeeld minder bagage mee te nemen of iets dergelijks? Nou nee, dat kan ik niet echt zien. Ik zie soms echt stapels me, uh, meegaan. Een enorme uh, karren vol met koffers. Net ook trouwens wel een heel mooi gezicht. Een echt Hollands gezinnetje dat op vakantie ging. Man, vrouw, twee kinderen. En dan allemaal een rode rolkoffer. Weliswaar andere formaten allemaal, maar wel allemaal uit dezelfde serie. Ja hoor, en daar gingen ze naar de Incheckbalie en vervolgens door naar de douane. Mirjam Snoerwang, woordvoerder van Schiphol. Lang hebben die mensen niet hoeven wachten volgens mij op dit moment. Nee, dat gaat heel erg goed inderdaad. Ja, het, het, het valt me mee. Het lijkt wel rustig. Nou, rustig is het nou, niet. Nou, het is misschien wel wat overdreven, maar niet heel druk. Nee, het is uh, inderdaad uh, gewoon uh, heel goed, uh, ziet het eruit. We hebben vanochtend uh, de eerste vertrekpiek gehad van de charters. Dat is allemaal uh, goed verlopen. Hoeveel vliegtuigen zijn er toen vertrokken? Nou, een stuk of veertig uh, uh, charters, vanochtend vroeg al. Ja. Hoeveel mensen schatten jullie nu totaal in vandaag? Uh, rond de 180.000 uh, passagiers uh, verwelkomen we vandaag. Ja, maar u zegt verwelkomen, er gaan mensen uh, ver vertrekken, maar komen ook weer mensen terug en er zijn mensen die overstappen. Ja, inderdaad. Uh, vertrekkend, uh, aankomend en transfererend. Wat betekent dit voor jullie als Schiphol? Hoeveel mensen moeten jullie bijvoorbeeld inzetten? Uh, wij zetten heel veel uh, mensen in, maar ook extra mensen. Vandaag zo'n 80 extra mensen die we inzetten, de zogenaamde service assistants. Die we inzetten om nog een keer extra service aan de passagier te bieden, de weg te wijzen, te helpen. Als er iets aan de hand is, dan moet u daar aan denken, met name. Ja, want hoe kunnen jullie jezelf voorbereiden op zo'n dag als vandaag? En we bereiden ons al voor de zomer natuurlijk voor, want het is niet alleen vandaag een drukke dag, maar het is de hele zomer druk op Schiphol. En dat doen we samen met de KLM luchtvaartmaatschappij, de Marine en de douane. En we zorgen dan met elkaar dat we in ieder geval voldoende personeel hebben aan de balies. Dat is heel belangrijk. En dat we het continu monitoren. Dus de enige, als er een knelpunt is, dat gelijk proberen op te lossen, of in ieder geval proberen te kijken hoe we dat ook op kunnen oplossen voor de volgende dag. Wat zou bijvoorbeeld een knelpunt kunnen zijn? Nou, dat de rijen gewoon te lang zijn en dat er, daardoor mensen in paniek raken of in de stress raken dat ze hun vliegtuigen uh, kunnen missen. Dus daar moet je met name op letten. Ja, want dit is allemaal voor de schermen, achter de schermen, de kofferafhandeling. Daar nog, kan daar, kunnen daar problemen ontstaan? Nou, dat hopen we natuurlijk niet, maar dat kan altijd gebeuren. Uh, we hebben een heel geavanceerd uh, systeem. Uh, ook uh, vandaag uh, meer dan 180.000 koffers uh, door dat systeem. En dat monitoren we ook met elkaar heel goed. Dus dat betekent dat je er continu op zit. Kijken, is er wat aan de hand? Is er een storing? En dan gelijk zo snel mogelijk oplossen. Ja. Uh. Nu, u zegt al vanochtend dat we een piek gehad Het is nu ja, relatief uh, rustig. Uh, uh, komt er nog een piek aan? Ja hoor, ik verwacht zo nog uh, dat er een, een piek komt... Uh, en dat de vertrek al uh, behoorlijk uh, vol stroomt, laat ik het zo uh, zeggen. En uh, vanmiddag zal dat ook het geval zijn en tegen de avond nog een keer. Opeens kan het, het helemaal vol staan hier. Ja, maar dat uh, loopt ook uh, snel door. Hoor. Mensen staan uh, hooguit een paar minuten in, in de rij... En als hij langer is, dan gaan we kijken wat we daaraan kunnen doen. U gaat monitoren, ik ga ook even verder met monitoren... hoe de situatie hier op Schiphol blijft. Ja, en wij gaan verder met de radio-uitzending. Mark Hamer was dat. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. De drie gemeenten Zoetermeer, Almere en Heerenveen... die krijgen vandaag meer duidelijkheid over waar dat nieuwe schaats-topsportcentrum komt. Later namelijk uh, vanochtend, en in deze uitzending... geeft de KNSB, middels uh, voorzitter Do Doekle Terpsta, een toelichting. Aan het besluit ging nogal wat getouwtrek aan vooraf. Jeroen de Jager zet het allemaal even op een rij. Eindtijd 37,79. De geluiden van zo'n nieuw stadion, waar het ook komt die zullen niet heel anders gaan klinken wat de keuze ook wordt. Twee maanden geleden lekte uit dat een commissie van de KNSB en NOC-NSF... haar keuze had laten vallen op Almere. Dat leverde verdeelde reacties op in het schaatswereldje. Oud-schaatser Erben Wennemars. Ik begrijp de emotie, want schaatsen is namelijk van ons, van ons allemaal. Maar Ik hoop wel dat, dat de commissie ook naar deze emoties gekeken heeft. Want schaatsen is... Gewoon emoties. Schaats is een beetje folklore, is een beetje van ons allemaal. En, dat, en, en, en die historie uh, is wel belangrijk. En hoewel iemand als Sven Kramer opgegroeid is in Tialf en zijn gevoel daar ook ligt, klinkt bij hem toch een lichte voorkeur voor iets nieuws. Natuurlijk is het goed voor de schaatsport als er een uh, hypermoderne ijsbaan komt en dat hij uh, de omstandigheden overtreft en de trainingsfaciliteiten overtreft van het huidige Tialf. Maar het zijn niet de schaatsers die beslissen. Na het uitlekken barstte de bom en begon Tialf en de provincie Friesland een offensief om de toptoernooien voor Heerenveen te behouden. Wij blijven tot het gaatje, heb ik gezegd, procederen om binnen de redelijkheid van onze verlangens in het gelijkgesteld te worden. Commissaris van de Koning Jorritzma van Friesland, die dus ook na het besluit van vandaag zich zal blijven verzetten tegen een ander schaatsstadion dan Tialf.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 Uh, en dat heeft niet alleen betrekking op Almere... maar het heeft ook betrekking op Jalf, het heeft ook betrekking op Soutermeer. En wij willen eigenlijk meer garanties hebben vanuit de gedachte boter bij de vis. De KNSB zou uiteindelijk 15 augustus een definitief besluit nemen. Maar via een rechtszaak dwong Almere af dat dat besluit vandaag al genomen moet worden. En burgemeester Jortsma van Almere nam daar vervolgens al een voorschot op... met de volgende aankondiging. Ik mag namens uh, het consortium ook zeggen dat IJsdom Almere daadwerkelijk wordt gebouwd. Wat ons betreft gaan de handen uit de mouwen. Ik zou bijna zeggen, het dat zeg ik nu. We gaan aan de slag. En we maken er met elkaar een succes van. Almere lijkt de beste kaarten te hebben. Centraal gelegen, goed bereikbaar vanuit het hele land. Privaat geld waarmee het gebouwd wordt... en een zeer professionele accommodatie. Aanleiding voor een van Nederlands grote schaatsers... om al in de verleden tijd over het te praten. Fantastisch gedaan, Rintje Ritsma. En het stadion hier, dat kan ik u verzekeren. Tialf, dat was wel uh, het schaatsmecca van, uh, van Nederland. Waar een hele grote historie achter hangt. En dat is jammer als dat weg zou vallen. Het zijn Rintje Ritsma nog ruim een uur. Nou, misschien wel anderhalf uur. En dan weten we waar die nieuwe schaatstempel komt te staan. Jolande Van der Velde bij de ANWB. De problemen op de A27 vanwege die vrachtwagen. En die is ook door de Middenberm geschoten. Die is ook door de Middenberm geschoten. Ja, daarom is ook op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. tussen Hilfsum en Beeldhoven de linkerrijs ook dicht. Dat betekent dat als straks die vrachtwagen weg is, dan moet ook nog die vangrail daar gerepareerd worden. Ja, de schatting was er net nog een uur, maar of we dat ook gaan halen, geen idee. Inmiddels staat vanuit Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Beeldhoven 5 kilometer. Richting Almere is die dicht vanaf knopend Rijnsweer tot aan Hilversum. In beide richtingen geldt omrijden via Amersfoort. Bij de loting voor de tweede voorronde van de Europa League... dacht elke supporter van FC Utrecht dat het wel goed zou komen. FC Diffredoos was namelijk de tegenstander. De nummer 4 van de competitie in Luxemburg.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 Dat is wel heel teleurstellend. Dat was Utrecht-trainer Jan Wouters na afloop van de wedstrijd. Joost Guus, Guus is FC Utrecht-fan en redacteur bij de website eh, fcufans.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het nog wel een goede morgen? Nou, ja. we maken er weer wat van, maar ik we sta wel een beetje met een kater op, ja. Ja, nou een behoorlijke kater. Ik begreep zelfs dat gisteren het publiek um, schaam jullie uh, aan het zingen was. Ja, zeker. Ja, zeker. En dat was vorige week in Luxemburg ook al het geval... Uh, omdat het natuurlijk niet, niet moet kunnen uh, dat je verliest van een Luxemburgse tegenstander, met al respect. En die, die tegenstander kreeg ook applaus, en dat, uh, dat was ook terecht, want die, uh, die hebben een topprestatie geleverd. Maar uh, FC Utrecht heeft een, een bandprestatie geleverd, dat mogen duidelijk zijn. Is dat dan omdat er een paar dragende spelers uh, weg zijn gegaan, of uh, ja, wat, wat is het? Nou ja, dat is wel een verklaring, denk ik, maar ik vind dat nog geen excuus. En natuurlijk heeft Utrecht weer een aantal spelers moeten verkopen. Een aantal zijn, zijn zelf uh, hebben ervoor gekozen om een hel elders te zoeken. En, en dus is dit een elftal in opbouw wat zoekend is. Het centrale verdedigingsduo bijvoorbeeld is, is vervangen. En je ziet het, dat dat nieuwe duo nog totaal niet op elkaar is, is ingespeeld. Er ontbreken ook nog wat spelers die er nog bij moeten komen. Uh, maar ik vind dat toch geen excuus. Want dan nog moet je van een, een ploeg uit Luxemburg, met alle respect, maar die bestaan uit, uit, uit semi-profs en amateurs. Uh, dan moet je uh, als FC Utrecht met allemaal voerprofs... met mensen die leven voor dat voetbal, die allemaal topsporters zijn. Ja, dan moet je gewoon over twee wedstrijden strijden de betere kunnen zijn. En dan ben ik bang dat dat uh, ook te maken heeft met een stukje concentratie, een stukje onervarenheid. Sorry? Onderschatting. Een stuk onderschatting, maar ligt toch nog hoor, ja. Uh, Jan Wouters had het ook over een stuk uh, onervarenheid. Ja, Dat kan zijn, maar ik denk dat die spelers van Luxemburg nog wel een stukje onervaren zijn. Zeker ja. uh, als het gaat om het spelen in, in, uh, in de voorronde van Europa League in een groot stadion in Utrecht. Dat ja. is voor, voor die uh, mannen heel wat meer dan voor, uh, voor die spelers van FC Utrecht. Dan kan je misschien nog wel zeggen van je verliest in, in Luxemburg. Maar dan ga je naar Utrecht toe, je thuiswedstrijd met je thuispubliek. En dan ja. kom je ook nog eens keer met 1-0 achter. Ja, ja. Nee, die jongen die mocht hem helemaal mooi uh, no. vrij inkoppen inko uh, tussen uh, een man of team van FC Utrecht. Ja, het is onvoorstelbaar. En ik ben ook bang dat dat toch ook iets met mentaliteit te maken heeft. Want als ik dan een centrale verdediger als uh, Gevero Markiet, uh, yeah. die nog niks gepresteerd heeft bij FC Utrecht, uh, het veld afzie gaan en nog een beetje zie, zie lachen en ginnen met met familie op de tribune, dan denk ik dat is waarschijnlijk dezelfde mentaliteit waarmee hij het veld op is gestapt. En dan, uh, dan vind ik dat toch niet best. En dan kun je zeggen onafhankelijk. Groep enzovoort, allemaal prima. En een club die moet saneren en, uh, en, en, en dus uh, niet altijd een, een topelftal op de been kan brengen. Maar als je dit tegen Luxemburg Alles, op de mat legt, is daar geen excuus voor. Dit mag gewoon niet. Maar ja, uh, Utrecht, ik bedoel, dit zullen jullie het hele seizoen moeten horen. Uh, een beetje het lachertje van het Nederlandse voetbal lijkt het wel. Ja, nou ja, en die hoon die is uh, in die zin ook, ook, ook terecht. Het is heel vervelend. We zullen het tot het hele seizoen moeten horen van, van tegen. In andere, vooral in andere stadions. Ik vrees het wel voor jullie. Ja, nee, dat zit, dat zit er wel aan te komen. En uh, nou ja, het, is, uh, het is natuurlijk ook uh, een schande en ook een slechte zaak... voor FC Utrecht, maar ook voor het Nederlandse voetbal. Ik zou zeggen, diep onder de wol duiken. Hoewel dat een ja. beetje een rare uitdrukking is vandaag. En er niet meer uitkomen. Zeg, uh, dank u wel voor het, uh, voor het gesprek. Toch dapper. Dank nou, meneer goed. Uitstekend. Ja, bedankt hoor. Reportages en interviews het NOS Radio 1 Journaal Ik heb trouwens een oproepje gedaan via Twitter, want uh, mocht het u ontgaan zijn. Mick Jagger is vandaag jaar, 70 jaar geworden. Als u nou een idee heeft van uh, wat u wilt horen van de Rolling Stones later in deze uitzending, laat het dan even weten. De meeste stemmen gelden. De ene heupoperatie is de andere niet, maar ze worden wel allemaal op dezelfde manier vergoed. Dat vormt voor Hans Veenstra, directeur van het Martini Ziekenhuis in Groningen... een bron van onbegrip. We zullen even Trudy van Rijswijk. Belicht deze week vanuit verschillende perspectieven... waar knelpunten liggen in het financiële systeem van de zorg. Vandaag de ziekenhuisdirecteur. We staan hier bij de nieuwe politiek en het is bedoeld voor mensen die op polykliniek komen, ook s'avonds hier in het ziekenhuis zijn, dat ze ook tegelijkertijd meteen geneesmiddelen mee kunnen nemen naar huis. Dit ziekenhuis is uh, lekker, fris, dat wordt betaald door de gezondheidszorg door ons systeem. Kunt u met dat systeem makkelijk werken? Wij kunnen met het systeem wel uh, werken. Uh, maar we hebben het ook aan de andere kant uh, in Nederland... met elkaar wel heel ingewikkeld gemaakt. We hebben in 2006 natuurlijk het nieuwe stelsel geïntroduceerd. En de bedoeling daarvan was dat uh, mensen eigenlijk uh, nog meer... wisten waarvoor ze betaalden. En hun kwaliteit konden bepalen. En ook op grond daarvan hun verzekeraar konden kiezen. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk... nog niet heel erg goed van de grond gekomen. De gevolgen daarvan is dat het heel lang duurt voordat wij een behandeling die afgelopen is... ook bij een zorgverzekeraar kunnen declareren. En neem van mij aan dat ik niks liever wil dan de eerste dag... nadat iets afgelopen is ook declareren. Dat is voor elke iemand die met geld omgaat... weet dat hoe sneller je je geld krijgt nadat je iets gedaan hebt... hoe beter dat voor je is. Dat geldt ook voor een ziekenhuis uiteraard. Uh, maar er zitten zoveel controles en dubbele controles op... dat het vaak maanden duurt voordat wij een rekening uh, bij een zorgverzekeraar krijgen. En dan hebben we in Nederland ook nog te maken met twintig verschillende zorgverzekeraars... die allemaal hun eigen contracten, hun eigen betalingen, en hun eigen prijzen hebben. We hebben het in Nederland wel met elkaar, vind ik, soms zelfs onnodig ingewikkeld gemaakt. Dit is de... Oh, er komt iemand op een step voorbij. Is het hier zo groot? Het is hier uh, wel groot, ja. U zegt dus, het is heel erg ingewikkeld. Ik krijg mijn centen te laat. En verder, het heeft niet de beloofde kwaliteitsverbetering opgeleverd. Wat zou er moeten gebeuren dan? Nou, dat is de vraag natuurlijk. Of je moet zeggen, we gaan een volgende wijziging doen. Of dat je zegt, we laten het, eh, zoals we het nu hebben georganiseerd... laten het een jaar of drie, vier tot rust komen. Zodat iedereen eh, weet eh, hoe het werkt en wat ermee moet gebeuren. Want wat je nu hebt, is dat er eigenlijk drie verschillende systemen naast elkaar bestaan. Eh, ik kan het heel ingewikkeld maken met voorbeelden, maar dat zou ik niet doen. Nou, bij DBC zijn er... Daar zijn we inmiddels aan gewend, maar naja. we hebben nu ook dots en zo. Nou precies, en dan heb je nog vrij onderhandelbare prijzen en niet vrij onderhandelbare prijzen. Dat zijn allemaal manieren om te betalen. Precies, allemaal manieren om te betalen. Daarmee hebben we het ongelooflijk ingewikkeld gemaakt. Uh, ook voor ziekenhuizen, maar ook voor verzekeraars en ook voor toezichthouders. En eigenlijk zou je er naartoe moeten gaan, uh, uiteindelijk uh, als de burger beter wil kiezen in welk ziekenhuis, welke kwaliteit hij wil krijgen... en welke verzekeraar hij wil hebben, waar zijn dokter ook in het pakket zit... zou je eigenlijk natuurlijk toe moeten naar uh, eenvoudiger rekeningen... die voor de patiënt veel beter inzichtelijk en controleerbaar zijn. En kunt u daar als ziekenhuisdirecteur überhaupt invloed op uitoefenen? Eenvoudige zorg, als je het heel eenvoudig zegt... eenvoudige zorg in Nederland wordt overbetaald... en complexe zorg wordt onderbetaald. Wij zijn een topklinisch ziekenhuis... met uh, heel veel ingewikkelde behandelingen op het gebied van oncologie... op het gebied van intensive care. En het is zo dat de dure geneesmiddelen... maar ook bijvoorbeeld de dure hersteloperaties... van eerder gedane uh, heupprotheses... die zijn duurder dan wanneer je dat in een, voor de eerste keer in een klein ziekenhuis doet... En dat wordt niet goed uh, in het systeem nog verwerkt. Dus het topklinische karakter van het systeem, uh, van ons ziekenhuis, krijg je nog onvoldoende zeg maar, in de prijzen verdisconteerd. Maar als er gezegd wordt, nee dat doen we niet, want we hebben een basisprijs, wat zegt u dan? Ik hou ermee op. Nee, maar ergens zal de wal het schip keren. Dat kan gewoon zo niet doorgaan. Uh, dus het zal uiteindelijk betekenen dat brancheorganisaties... of topklinische ziekenhuizen gezamenlijk daarover... of een brandbrief of een gezamenlijke onderhandelingspositie gaan innemen. Dat zal op een gegeven moment moeten gaan gebeuren. Uiteindelijk is de zorgplicht datgene waar de uh, burger van Nederland recht op heeft... dat ligt bij de verzekeraar, niet bij het ziekenhuis. Dus uiteindelijk heeft de verzekeraar ook de plicht... om voor zijn verzekerde goede zorg in te kopen. Maar die verzekerde moet dat natuurlijk wel kunnen controleren... of zijn verzekeraar dat ook gedaan heeft. En daar zijn we nog niet, wat mij betreft. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden.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 Burgemeesters vinden dat minister Opstelten zich te veel bemoeit met de inzet van de politie, blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad. Sinds de invoering van de nationale politie op 1 januari gaat de minister over de financiën, materieel en de arbeidsvoorwaarden. Maar volgens veel burgemeesters bemoeit Opstelten zich ook met de inzet van de politie, terwijl dat de verantwoordelijkheid is van de burgemeesters. Een Amerikaans cementbedrijf geeft toe dat het na de olieramp in de Golf van Mexico bewijsmateriaal heeft vernietigd. Het boorplatform de Deepwater Horizon ontplofte in 2010 door fouten in de cementconstructie. Het bedrijf, Halliburton, vernietigde daarna testresultaten en cementmonsters die zouden aantonen dat de fouten aan het bedrijf te wijten waren. Halliburton betaalt een boete en geeft 55 miljoen dollar aan een natuurfonds. In Tunesië is voor vandaag een algemene staking uitgeroepen... uit protest tegen de moord op een oppositieleider. Ook de Tunesische luchthavens komen plat te liggen. Er zal geen vliegtuig kunnen landen of opstijgen. Gistermiddag werd politicus Mohamed Brahmi doodgeschoten. Hij was de leider van een kleine, seculiere partij. Zometeen in het Radio 1 Journaal Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks.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 In de Rio de Janeiro is paus Franciscus officieel welkom geheten op de wereldjongere Jongeren van alle continenten spraken de paus toe. Namens Europa deed de Utrechtse biologiestudenten Annemarie Anna-Marie Scheerboom dat. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl Er is vandaag af en toe zon, maar er trekken ook wolk over... en van het zuidwesten uit neemt al snel de kans op buien toe. Het is nu nog droog, maar de buien liggen al op de loer. En bij die buien kan het onweren, hagelen, kunnen forse windvlagen optreden en in korte tijd kan ook veel regen vallen. Mogelijk leiden de buien lokaal tot overlast. Verder is het broeierig warm, vanmiddag is het 25 tot 29 graden, het warmst in het oosten van het land. Dan is het komende nacht weer op de meeste plaatsen droog, maar het is wel zwoel. Temperaturen komen amper onder de 20 graden en morgen herhaalt het een en het ander zich. Er zijn weer buien, het kan weer stevig omweren en ook hagel, windstoten en veel regen kan er weer bij horen. Het is opnieuw broeierig warm, met opnieuw temperaturen hoog boven de 25 en tegen de 30 graden soms. Zondag is het mogelijk iets minder warm, maar ook dan is het nog steeds broeierig en buiig. Na het weekende wordt het met de buien wat rustiger en lijkt de temperatuur even een stapje terug te doen. De AMB Verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Veel vertraging op de A27 bij Utrecht heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. Op de A27 van Utrecht naar Almere is de weg nog dicht tussen knopen de Rijnsweert en Hilversum vanwege bergingswerkzaamheden. Andere kant op is tussen Hilversum en Beeldhoven de linkerreishoek dicht. Ook de vangrail is beschadigd. Daar staat nu zo'n 5 kilometer file. Verkeer kan het beste in beide richtingen omrijden via Amersfoort.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 In de Tunesische hoofdstad Tunis is het de hele avond onrustig geweest... nadat een van de leiders van de oppositie is doodgeschoten. De demonstranten raakten slaags met de politie die traangas inzette. Oppositieleider, oppositieleider Mohammed Brahmi werd bij zijn huis... van dichtbij met elf kogels doorzeefd En van de dader ontbreekt elk spoor. De grootste vakbond heeft opgeroepen tot een algemene staking. We gaan erover praten met Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks. Bertus, wie was deze oppositieleider? Hij was uh, lid van de grondwetgevende vergadering die over de nieuwe grondwet uh, moest opstellen. En hij was de leider van een uh, Jabhat al-Shabir, -e het, het Volksfront van linkse uh, partijen, kleine partijen, waarvan ook uh, de eerder dit jaar uh, uh, vermoorde Shukri Belaid, uh, de eerste grote no mo politieke moord in, uh, in Tunesië dit jaar lid was. Uh, een uh, een actieve tegenstander van uh, Ennahda, de regerende uh, althans, het hoofd van de regerende ja. coalitie in Tunesië. Ja. Nou, leidde die moord meteen weer tot grote demonstraties. Is, zijn die demonstraties vooral gericht tegen die regerende partij? Ja. Uh, dat is onmiddellijk, dat was de vorige keer zo, ook nu weer... Uh, het grote verwijt van uh, de tegenstanders uh, van de, de regerende coalitie... van de leiding van de islamitische en Nahda, is... dat die niet genoeg zou doen aan uh, de activiteiten van extremistische salafisten... die ook door de regering verantwoordelijk worden gehouden voor deze moord. Er zijn een paar mensen gearresteerd, maar het is nog steeds niet helemaal opgelost. Die vorige moord van de 6 februari. En uh, de beschuldiging is een beetje van... ja, jullie zeggen wel dat jullie tegen uh, deze moord... Dat je het zelf ook een grote tragedie en een schande vindt. Maar jullie doen te weinig. Uh, om uh, die uh, extremisten die daar dan verantwoordelijk voor zijn, om die echt uh, te vinden en op te pakken. En uh, sommigen beweren zelfs dat uh, Ennachda het vuile werk zou laten opknappen door deze salafisten. En, en, en feiten zelf erachter zou zitten. Dat zijn allemaal onbewezen beschuldigingen. Maar in het uh, politieke klimaat op dit moment maakt het allemaal niet zoveel uit. De eerste reactie gaat. Ennachda is verantwoordelijk. En dat zei ook de meteen familie van de vermoorde Ibrahimi. Uh, Ennachda heeft mijn, uh, mijn vader vermoord, zijn de dochter. En die Partij en Nagta, waarmee kunnen we dat een beetje vergelijken? Zijn dat een soort moslimbroeders? Of dat is de Tunesi ja, dat is de Tunesische variant uh, van de Moslimbroeders. En uh, die, uh, ja, die zijn de grootste in de, uh, in de verkiezingen geworden, zijn ook de grootste nu in de in de regering, uiteraard. En die hebben het zelf ook onmiddellijk veroordeeld. Die zeggen: Dit is een groot complot. om op het moment dat Tunesië net overeenstemming heeft bereikt. praktisch over een nieuwe grondwet. en nieuwe verkiezingen zou gaan houden. om eh, de overgangsperiode te beëindigen. nu komt er weer zo'n zo moord. Dit is onderdeel van een poging tot destabilisering. van eigenlijk het land. Waar de kaars van de revolutie, zoals Ghanouchi, uh, de leider van en daar zei, nog niet is uitgebrand. met een verwijzing naar Egypte. en uh, Jemen en andere landen en Syrië, uiteraard. Ja, nou, wordt er ook opgeroepen vandaag. om tot, tot, tot een grote algemene staking te komen. Een grote vakbond uh, heeft daartoe opgeroepen. Denk je dat uh, de Tunesische bevolking daar gehoor aan zal geven? Nou, de UGTT de vakbond in Tunesië, is buitengewoon actief en machtig. Die heeft ook een hele grote rol gespeeld in de omwenteling tegen Ben Ali... En uh, ja, zo'n oproep is, uh, is, is ongetwijfeld effectief. Uh, en dat is voor de regering een grote uitdaging, want uh, zoals gezegd... UCT heeft ook actief meegedaan aan de omverwerping van Ben Ali, de dictator. En uh, als je behalve uh, zeggen, de, de, de linkse partijen die uh, het meest actief tegen Anachda zijn... ook de vakbond tegen je hebt, nou, dat, dat, dat versterkt het isolement van uh, de leidende coalitie. Ja, nou is het een beetje trouwens te vergelijken met, uh, met Egypte. Aanvankelijk lijkt het goed te gaan, uh, maar op een gegeven moment slaat het toch om. Ja, omdat de, de, de problemen voor een deel hetzelfde zijn. Uh, de, de mensen hebben verwacht, nu is uh, de, de oppositie en de, de macht, die zijn jarenlang tegen Ben Ali actief geweest, die hebben beloofd, die zullen het allemaal anders doen. En uh, daar zien ze te weinig van op het in de economische vlak. En uh, uh, ja, kijk, de verwachtingen zijn denk ik ook irrealistisch hoog, maar dat is wel een probleem waar uh, Ennacht daarmee te maken heeft. En uh, ja, de, de, de, wat er in Egypte is gebeurd, uh, dat heeft ook grote invloed. Want uh, kijk, in Egypte is een staatsgreep geweest. Uh, daar hadden de islamisten ook fantastisch gewonnen bij de, uh, de verkiezingen. En toch zitten ze nu weer uh, buiten de macht. En degene die eigenlijk nooit geaccepteerd hebben, ook in Tunesië dat Ennahda dat die de leidende partij was en dat de islamisten eigenlijk uh, gingen lopen... met de overwinning uh, die door de jongeren was bewerkstelligd. Die hopen natuurlijk dat iets dergelijks en dergelijks scenario... ook in uh, Tunesië kan plaatsvinden. Dat via enorme demonstraties, stakingen en, en, en andere vormen van mobilisatie... Uh, zij hetzelfde resultaat kunnen bereiken. En dat, dat geeft zowel nieuw... Hetzelfde resultaat kunnen bereiken. En of ze dat resultaat gaan bereiken, dat zullen we vandaag zien. Want er is opgeroepen tot een grote algemene staking in Tunesië. U hoorde Bettis Hendricks... Gaan we naar de sport met Gio Lippels. Gio, eerst maar eens eventjes FC Utrecht. Wat een pijnlijke aftocht gisteren. Amateurs uit Luxemburg schakelen FC Utrecht uit. Hoe kan dat? Ja, semiprofs hè, semi-prof's. <lacht> Niet erger maken dan dat is. Nee, maar, <lacht> Rub it in. maar het zijn inderdaad jongens die in het dagelijks leven ook hele andere dingen doen dan alleen maar voetbal. En uh, ja, uit in Luxemburg hadden ze al allemaal tweeën gewonnen. En toen dacht iedereen in Utrecht vaag. Ah, dat maken we thuis wel goed. 2-3, 4-0 misschien wel. Maar uh, het werd gisteren 3-3 en uh, inderdaad een blamage. Uh, nou is het excuus bij Utrecht dat uh, een belangrijk deel van de selectie van vorig jaar... Hè, die Europees voetbal heeft afgedwongen, dat die vertrokken is. Onder andere Van de Horen, Wuiten, uh, dat soort mannen. Maar ja, aan de andere kant, dan heb je nog zoveel extra klassen... Dan, dan moet je natuurlijk makkelijk over zo'n tegenstander heen komen. En ja, als je al verliest van uh, zo'n ploegje... moet je je voorstellen, daar hebben ze nou het hele afgelopen seizoen ja. voor geknokt. Hebben ze geweldig gespeeld, hebben ze uiteindelijk een play-off gewonnen. Uh, beslissende wedstrijden uiteindelijk van FC Twente gewonnen. En dan gebeurt er zoiets. Dan, ja. Dat is dan je hele Europese seizoen. Ja, het is al uh, over en uit voordat je er erg in, uh, in hebt. Ja, want dan hoop je natuurlijk toch op een keer... Een, een, of, of een pool inderdaad met een paar leuke namen erin ja. en uh, een paar leuke tegenstanders... En uiteindelijk vlieg je eruit dus tegen FC Differdange. Precies, nou ja, FC Differdange uit en thuis altijd lastig. Ja. Tennis dan. Ja, het is vandaag wel. Precies, die houden we erin. Rosje Vederen die heeft voor de tweede keer in een week... van een relatief onbekende speler verloren. Dat is wel opmerkelijk. Dat is heel opmerkelijk en dat is vooral opmerkelijk... omdat Vederen is overgestapt. Hij wil met een grote record gaan spelen. Nou denk je van een speler die al zo... Ja, en, en gelauwerd is. Die eigenlijk alles heeft gewonnen wat hij maar winnen kan. Waarom stapt die op een gegeven moment nog over op nieuw materiaal? Uh, en, want, want iedere tennisser weet, op het moment dat je een nieuw kunstje aanleert... of dat je iets nieuws gaat doen, desnoods nieuwe schoenen... maar bij wijze van spreken een, een nieuwe surf of wat dan ook... dan gaat dat in het begin niet goed. Nou, dus bij Federer is dat uh, ook het geval geweest. Want voor de tweede keer al vliegt hij er eigenlijk uh, ja, relatief vroeg uit, hoor. Uh, vorig weekend was het uh, de halve finale in Hamburg... En nu was het al in staat, was het al eerder, de tweede ronde uh, was het al uh, kansloos. Uh, tegen een Duitser, Daniel Brandt, nooit van gehoord. 3-6, 4-6. Eén groot voordeel, Federer heeft er wel een koe bij uh, cadeau gekregen in gestaat. Oh. dat is een beetje het traditionele cadeautje daar. Voor Roger Federer. En uh, voor de tweede keer gaat hij met een koe naar huis. Dus uh, hij kan uh, herenboer worden. <laughs> hij kan zijn veestapel uitbreiden daar. Ja. We hebben ook een gouden medaille gewonnen. En wat voor een. Malou van Rijn. Blade Babe, Zo uh, wordt ze ook wel genoemd. In Lyon. Goud gewonnen. Op de WK atletiek uh, Op de 100 meter. Uh, was dat een verwachte medaille trouwens? Nou ja, dat was een medaille natuurlijk. De bleedbeep is bij ons natuurlijk erg hot, hè. Marlou van Rijn. Zeker sinds die uh, Paralympische Spelen van vorig jaar. Toen won ze trouwens ook de 200 meter. Uh, de 100 verloor ze nipt van een uh, Française, Marie-Amélie Lefeur. Uh, en, en dat had alles te maken toch een beetje met, met het gebrek aan startsnelheid uh, bij Marlou van Rijn. Uh, haar, haar grote voordeel ligt op een gegeven moment als ze op tempo ligt, als ze op snelheid ligt... dan kan ze enorme stappen maken met haar protheses. En uh, vandaar ook dat ze dus daar wel de 200 meter won en niet de 100 meter. En nu versloeg ze die Française. Uh, echt ook in een toptijd, want ze, ze liep 13-0-2. Dat zegt de meeste mensen misschien niet zoveel... maar dat is 600ste boven het wereldrecord... dat Marlou van Rijn ooit vestigde op die 100 meter. En uh, ja, dat geeft toch wel aan dat het heel erg snel is gegaan. Trouwens, die, die Marie-Amelie Lefeur... die zal toch een klein beetje in een soort trauma hebben opgelopen... Uh, op dat WK in eigen land, want het WK wordt in uh, Lyon gehouden. Want een paar dagen geleden verloor ze ook al het goud bij het verspringen. Verloor ze aan Iris Pruissen, ook een Nederlandse. Ook toen werd Lefeur tweede. Het is trouwens de derde gouden medaille voor Nederland. Want Van Wegel bij het wieleren die je vooroverde gisteren al goud. Ja, we zijn goed bezig daar. Gio, dankjewel. Ja. Tot morgen. Tot morgen. Ik zeg A27, Jolanda van der Velden. Dan zeg ik dat hij nog dicht is van Utrecht naar Almere... tussen Knopend Rijnveert en Hilversum. Zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Laatste nieuws was dat de vrachtwagen op de wielen staat. Hoe dat verder afloopt, is nog niet bekend. Andere kant op ook vertraging tussen Hilversum en Bildhoven, 5 kilometer. Daar is de linker reis ook dicht. Verkeer kan het beste in beide richtingen omrijden via Amersfoort. We kregen veel uh, verzoekjes binnen. You can't always get what you want, Angie. Ach, wat allemaal niet. Maar deze is het geworden, met meerderheid van stemmen. Start me up, Mick Jagger. Hij is, 55, hij is 70 jaar geworden. The Stones. Het NOS Radio 1 Journaal. de rock and roll van de Rolling Stones. Mick Jagger, 70 jaar geworden. En Start Me Up draaide wij daarom. Machinist van de verongelukte trein in Spanje... heeft meteen toegegeven dat hij te hard heeft gereden. Bij het ongeluk in Santiago de Compostela... kwamen tot nu toe zeker 80 mensen om het leven. Dick van der Meulen is voormalig machinist en lid van FNV-spoor. Goedemorgen. Ook zo goedemorgen, meneer Plotten. U heeft vast en zeker ook die beelden gezien van dat ongeluk, van die beveiligingscamera. Uh, Wat ziet uw deskundige oog als u dat bekijkt? Nou, het hele verhaal uh, op zichzelf vind ik een beetje, een beetje vreemd eigenlijk, bij het bizarre af. Ja? En dat komt omdat uh, ik begrijp uit de berichtgeving dat er twee machinisten op hebben gezeten. Klopt. En dan vraag ik me af: van, hoe kan het dan nou zijn dat twee machinisten, die alle dus, dus, dus met vier ogen. Uh, dat die dus niet hebben gezien dat daar een boog aankomt van 80 km per uur. Vervolgens uh, uh, zit er op, dat, op die trein zit nog een beveiligingssysteem, zo lees ik in de media. Ja. Het, uh, het Europese beveiligingssysteem, ERTMS. En, en die moet toch ook ingrijpen. Dus ik vind dat een, een, een hele vreemde situatie. En als ik dan naar het, uh, de, de videobeelden kijk van de aanstormende trein die ontspoort... dan zie ik daar een hele lange boog en, en die er best mooi bij ligt. En dat denk ik wat vreemd. Allemaal. Dus, dus ja, het is, het is een heel bizar ongeluk. Wat maar mij wat, wat bedoelt u met een boog die er best uh, mooi bij ligt? Gewoon om goed uh, te nemen? Nou precies, dat is machinistentaal. Ja. Uh, de, de boog ligt er gewoon lekker in en daar kan je gewoon uh, goed doorheen rijden. En, en, en, en, en, en dat vind ik het al sowieso raar dat je daar maar 80 mag rijden. Maar nogmaals, misschien dat achter die trein een hele rare knik heeft gezeten, dat weet ik niet. Uh, ik ken het baanvak uiteraard niet, want ik ben Nederlandse machinist geweest. Um, uh, ja, ik, ik, ik vind het dus in zijn totaliteit een, een heel bizar verhaal dat ze ja. daar heeft afgespeeld. Nou ja, ja. Vandaag komt ook uh, verder in de media dat tijdens de testritten... Uh, de mensen een soort schokje kregen toen ze daar uh, met wel lagere snelheid door die bocht ook gingen. Dus de, de machinisten waren er een soort van gewaarschuwd dat het een gekke bocht was. Ja, dat zou, dat zou je dan inderdaad zeggen, want ik heb die bericht ook gelezen in de media. En daarom vind ik het verhaal eigenlijk nog, uh, ja, nog vreemder... omdat die boog er eigenlijk zo mooi bij ligt. Maar... Uh, ja, als je dan ook kijkt naar de ontsporing, dan zie je dat het voorste, het voorste, de, de locomotief eigenlijk, die blijft er gewoon netjes in. En daarachter begint de trein te ontsporen. Ja, want en eerst... neemt vervolgens de locomotief mee. Ja, want eerst en... ontspoort een, een wagon, als je het heel goed bekijkt. Ja, en pas ja. daarna gaat die locomotief op zijn zijkant. Ja, nou dat kan ermee te maken hebben dat een locomotief uh, vele malen zwaarder is dan een gewoon rijtuig. En, en, en dat, dat, zou de, dat zou het kunnen verklaren. Maar ik zie ook voordat het gebeurt, zie ik daar een stofwolk omhoog komen. Dus ja, ja. laten de techneuten zich daar maar uh, samen met de zwarte doos uh, over ontfermen. Hoe het zich allemaal heeft afgespeeld. Ik ben ja. zeer benieuwd trouwens. Ja. Ja. Zou je dan kunnen zeggen dat gewoon ook het veiligheidssysteem, die, be, die beveiliging, dat die gewoon gefaald heeft? Nou ja, dat is op Natuurlijk een beetje makkelijk praten, maar er zit een Europees beveiligingssysteem in. En dat beveiligingssysteem dat grijpt in op het moment dat de machinist zelf geen handeling uitvoert. Uh, om het zo maar eens even te zeggen. Dus als een machinist daar 80 moet rijden, dan moet hij gaan remmen. En doet hij dat niet, dan zegt het systeem, hé, hey, je doet niks. En dan zet hij de trein gewoon stil. Ja. Ja. Hebben wij trouwens in Nederland ook zo'n zo zo systeem? Werken wij met hetzelfde systeem? De ERTMS, dat zit op de Betuwe en op de hoogsnelheidslijn, daar is het ingevoerd. En verder zit het nog op de Hansenlijn en op het baanvak Amsterdam-Utrecht, maar daar is het dus niet in dienst. Daar werken dus de NS-machinisten gewoon nog met de ouderwetse automatische treinbeïnvloeding. Ja, En is dat lastig, want dat horen we ook, dat die verschillende veiligheidssystemen naast elkaar bestaan op het spoor. Nou ja, voor mij als NS-machinist was het niet lastig... want ik reed nooit op de betere lijn en op de hoge snelheidslijn. Uh, dus dat was niet zo ingewikkeld. Maar uh, ik denk niet dat het systemen zijn die nou elkaar in de weg zitten. Daar geloof ik niet in. Nee hoor, dat is een kwestie van even, even wennen van hoe dat werkt. En uh, dan kom je daar vanzelf als machinist uit. Nee, ja. dat lijkt me geen probleem. Desalniettemin nou, blijven Hele, heel erg veel vragen over... en waar we nieuwsgierig naar zijn naar de antwoorden daarop... Uh, over de oorzaak van dit ongeluk. Meneer Van der Meulen, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja. We gaan naar Schiphol, want daar is Mark Hamer. En waarom gaan we naar Schiphol? Omdat het vandaag een ongelooflijk drukke dag is. Mensen vertrekken, mensen komen aan. Kortom, het is de drukste dag van het jaar op Schiphol. Ja, je ziet dat uh, Schiphol uh, op uiterste paraatheid is. Dat alle balies goed bezet zijn. Alle incheckbalies. Daar zijn, zitten keurig veel grondstewardessen. En als je ietsje verder kijkt, dan zie je bij de, de paspoortcontrole... zie je dat er nou, nou, niet eens echt uh, lange rijen zijn. Dat er ook genoeg mensen zitten die, uh, die, die de paspoort kunnen controleren. Mensen van de douane en mensen van de Mauritsjussee. Ja, meneer, en we staan hier uh, ietsje verderop. Laten we even... Wat is uw werk vandaag? Nou, ik ben regulatie hè, van de bagagekarren van de bagagekarren, ja, of de uh, schiphol diesel leiding. Verbeugel. Ja. Dus u zorgt ervoor dat wij alle karretjes dat alle karren weer... weer af worden gevoerd naar beneden. Ja. En, en de, want we staan hier in een mooi vak. Dat hebben de mensen ja, dan, we dan wel nemen. Dat is bij het uh, paspoortcontrole. Dat de mensen hun tickets laten zien. ze doorlopen. We walen weer die karren. Ja, want het is nog wel eens een zootje. Ja, het is nog wel een wel eens een zootje, heel veel karren. En u zorgt ervoor dat het allemaal weer keurig ja, hier terecht komt. dat er geen uh, op knelpunten komen, om zo maar te zeggen. En vandaag loopt het allemaal tot nu toe op rolletjes. Ja, dat doen we En zo blijven we bij de karren. Nou, op Schiphol. We wachten er nou zomaar nog even af of het na achter weer wat drukker gaat worden. Het NOS Radio Journal journaal Media Overzicht. Patrien Straatman. Nog steeds veel nieuws in de kranten over de treinramp in Spanje. Het AD plaatst een foto van een meisje dat de treinramp wel overleefde. Met een schoen bungelend aan haar voet kijkt ze verdwaasd om zich heen. Ze klemt haar hand om die van de brandweerman. Trouw vraagt zich af waarom het veiligheidssysteem niet automatisch in werking trad. Spanje staat juist bekend om zijn moderne spoornetwerk. Op het gebied van veiligheid presteert het land beter dan Frankrijk, Duitsland en de Scandinavische landen. Het verbaast deskundigen daarom dat Spanje werd getroffen door een treinramp. Een ramp met zo'n omvang is echt een zeldzaamheid, zeker in Spanje, zegt de hoofdredacteur van het magazine International Railway Journal. De inspectie Leefomgeving en Transport gaat onderzoek doen naar het incident waarbij maandag acht treinreizigers onwel werden toen een trein in de brandende zon stranden bij Schiedam. Dat meldt Metro. De inspectie heeft eerder gewaarschuwd voor het gevaar dat reizigers onwel kunnen worden als in de zomer de airconditioning uitvalt. Dat is in strijd met de zorgplicht die vervoerders hebben volgens de Spoorwegwet en de Arbowet. Binnen de krijgsmacht uit intern onderzoek... blijkt dat het vertrouwen in Defensie veel lager is dan enkele jaren geleden. Legertop maakt zich daar ernstig zorgen over, is in Dagblad Trouw te lezen. Bij sommige krijgsmachtsonderdelen zegt Hooguit één op de vijf personeelsleden... dat hij zijn werkgever vertrouwt. En dat is slecht nieuws voor een organisatie... die de komende maanden te maken krijgt met de grootste reorganisatie... uit de oorlogse geschiedenis... en tegelijk moet waken over vrede en veiligheid. Het moet verplicht worden om meubels en matrassen te impregneren met brand vertragende stoffen, dat vindt brandweer Nederland. Dit zou Nederland jaarlijks tien doden schelen. Volgens het Algemeen Dagblad zou het in Europa om... 1500 doden per jaar gaan. meubilair is een van de grootste gevaren bij woningbranden. Licht ontvlambare banken en matrassen zijn alleen al in Nederland... verantwoordelijk voor een kwart van alle doden. Brandweer Nederland wil daarom dat het Europees Parlement... de regelgeving hierover aanpast. En wijst naar Groot-Brittannië en Ierland... waar geïmpregneerde meubels al jaren verplicht zijn. Dat zou jaarlijks 50 doden schelen, wijst onderzoek uit. Bijklussen door rechters wordt aan banden gelegd. Dat schrijft de Volkskrant. Het gaat om rechters die zich laten inhuren voor betaalde cursussen aan advocatenkantoren. De maatregel moet de dus schijn wegnemen dat de banden... tussen rechters en advocaten te innig zijn. De cursussen zijn voor sommige rechters een lucratieve bijverdienst... op hun salaris van 100 tot 125.000 euro. In september ondertekenen de presidenten van de rechtbanken... en gerechtshoven deze aanscherping van de beroepsregel. Prins Harry heeft zijn eerste reactie gegeven als oom. Een verslaggever van Sky News vraagt Harry... hoe hij zijn rol als oom gaat invullen. Waarop de prins antwoord... To make sure he has a good upbringing, keep him, keep him out of harm's way. I make sure he has fun. Um rest of it I leave to the parents. Brent Harry is dus vastbesloten om ervoor te zorgen dat zijn neefje plezier heeft in het leven. Maar dat gaat niet zonder een hoge vergoeding voor het babysitten, grapte hij. It's fantastic to have another addition to the family. I only hope my brother knows how expensive my baby sitting charges are. <laughs> het is geen goedkope jongen. Harry, goed, dat staat er allemaal in de media. Dankjewel Katrien. We gaan na acht uur gaan we verder met your Onder andere nieuws over de KLM. Vandaag weer vanuit Amsterdam. Vrijdagmiddag laat.